Reputatiecoaching Podcast nummer 117. Afgelopen weekend zat ik in een prachtig hotel in Moonshout dat het belang van reviews echt begrijpt. Tijdens dat weekend heb ik gegeten in een restaurant in Spa dat nog niet eens een website had. Over tegenstellingen gesproken. Het consistent houden van Cartesius blijft lastig. Evenals het vinden van nieuwe bestemmingen waar je Cartesius voor je bedrijf kunt creëren. Vorige week was ik nog een Google lokale Gids niveau 2 en inmiddels heb ik niveau 3 bereikt. Zo meer daarover. Vanmiddag zit ik in Amsterdam voor het bijwonen van een sessie over reputatiemanagement. Verder heb ik in de uitzending van vandaag twee topics over online misleiding en potentiële fraude voor je, inclusief een paar praktische en simpele tips hoe je dit zelf snel kunt herkennen. Google lanceert Google bedrijfsfoto's en gaat mobiele gebruikers met rode teksten waarschuwen voor trage websites. Dit alles en meer in deze podcast.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 Daar vind je niet alleen de tekst, maar ook video's waar ik het in deze uitzending over heb, als de afbeeldingen, links enzovoort. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Afgelopen weekend was ik met mijn schoonvader een weekendje weg. Ik had via TravelBird twee overnachtingen geboekt bij Hotel De Lange Man net buiten Monshau. Dit hotel overtrof in alle opzichten mijn verwachtingen. Het was duidelijk dat zowel de eigenaar als zijn personeel de ultieme perfectie nastreefden. Dat het niet alleen onze mening was, bleek wel uit de posters aan de muur. Hier prijkten allemaal oorkonden en gemiddelde jaarbeoordelingen van TripAdvisor, Zoover en Booking.com van 8.0 en hoger. Jaar in, jaar uit. De eigenaar en al het personeel deed ook haar uiterste best om het volledig naar het zin te maken. Ik had een leuk gesprek met de eigenaar, Robert Hoevenaars. Hij begreep goed hoe internetmarketing werkt en hij zag ook het belang van reviews. Hij gaf bij het uitchecken ook een kaartje mee met daarop een link en het verzoek om via die link een review te posten. En dat doet hij bij alle gasten. Natuurlijk heb ik bij thuiskomst het hotel een goede beoordeling gegeven. Voor mij was dat review nummer 55. Ik wil de tekst van de review hier even met je delen. Het is zelden dat ik in een hotel kom waar alles zo tot in de puntjes en met uiterste perfectie is gerealiseerd. Bij aankomst ontvingen we direct een welkomstdrankje naar keuze en documentatie van het hotel en de omgeving van Monschau. In minder dan een minuut waren we ingecheckt. De kamer was prima, evenals de douche. Het buffet in de avond overtrof alle verwachtingen en was een streling voor de smaakpapillen. Na een goede nachtrust kwam ik tot de conclusie dat het bed ook prima was. Het ontbijtbuffet was wederom enorm goed en het was bij Hotel de Langeman in Monschau dat ik voor het eerst in Duitsland goede koffie kreeg. Als je een hotel zoekt voor een weekendje in de omgeving van Monschau, dan kan ik je de Langeman van harte aanbevelen. Tot zover de review. Dit was voor mij dus zo'n hotel waar ik met alle plezier nog eens een keertje naar terug zou willen gaan om nog eens lekker te wandelen in de heuvelen rondom Montchau. Tja, het kan ook heel anders. Waar de ene ondernemer volledig het nut en noodzaak van internet en reviews inziet, heeft de andere ondernemer er totaal geen shoege van. Tijdens diezelfde trip naar de Eiffel hebben mijn schoonvader en ik tijdens een rondrit in Spa geluncht in een klein restaurantje genaamd Le Relais. Zo op het eerste gezicht zag het er netjes uit, en uiteindelijk selecteerden we het restaurant voornamelijk op basis van de prijzen op de menukaart. Die lagen lager dan in de omringende restaurants. Desalniettemin betaalden we iets meer dan 35 euro voor twee kleine voorgerechtjes en drie biertjes. Dus als je het dan hebt over prijs-kwaliteit dan was die volgens mij in dit geval uit balans. Maar wat ik helemaal onbegrijpelijk vond, was dat we na afloop een visitekaartje meekregen met erop de naam van het restaurant, het adres en het telefoonnummer. Maar het restaurant bleek geen eigen website te hebben en het e-mailadres dat op het kaartje stond was gewoon een gmailadres. Hoe schril zijn dan de tegenstellingen als je dit vergelijkt met Hotel de Man, waar ik het zojuist over had? Ongelooflijk dat een restaurant in deze tijd totaal nog niet aan internetmarketing doet, geen reviews verzamelt en geen eigen website heeft om potentiële gasten te interesseren en te stimuleren om een keertje te komen eten. Het consistent houden van citations blijft lastig. Je moet echt zo'n goede administratie hebben waarin je alle sites waar jij met je bedrijf vermeld staat bijhoudt. Want ik kreeg een paar weken geleden van de tandarts het verzoek de nieuwe openingstijden van de tandartspraktijk te vermelden op alle sites. Gelukkig heb ik een spreadsheet met daarop gegevens van alle voor mij bekende sites. Dus de grote sites zoals Google+, Facebook, Yelp en dergelijke waren allemaal snel aangepast. evenals de andere sites van de spreadsheet. Op een gegeven moment dacht ik dat ik alle sites had aangepast. En prompt liep ik eerder deze week alsnog tegen een site waar de oude openingstijden nog stonden vermeld. Wat blijkt nu? Daar heeft de tandarts zelf de praktijk ooit aangemeld, maar hij was vergeten de gegevens in de spreadsheet te zetten. Hiermee wil ik maar aangeven hoe snel je inconsistente gegevens kunt creëren. Als iemand met de beste bedoelingen ergens een citation creëert zonder de gegevens te registreren, loop je het risico dat je bij een verandering van bedrijfsgegevens dus die site per ongeluk overslaat tot zover over het consistent houden van citations. Maar hoe vind je nu steeds nieuwe bestemmingen voor citations? Je kunt natuurlijk maandelijks al je concurrenten onderzoeken... met behulp van de Chrome-extensie Nap Hunter Lite, waar ik het de vorige keer ook over had. Maar als je die een maand of twee tot drie hebt gebruikt... en je concurrenten zijn niet echt actief in het aanmelden van hun bedrijf... op een aantal sites, dan droogt je voorraad sites langzaamaan op. Als jij een continue stroom van bestemmingen voor citations wilt hebben... gebruik dan ook Google Alerts daarvoor... Ik vertelde je vorige week over Diana Albrink, die ik had aangeraden om haar eigen naam als mede de titel van haar boek te monitoren met behulp van Google Alerts. Maar je kunt Google Alerts nog veel creatiever gebruiken. Is het je opgevallen wat de meeste sites waar je citaties kunt plaatsen als gemeenschappelijke tekst hebben? Nee? Laat ik het je verklappen. Het is bedrijf aanmelden. Stel dus dat in als zoekterm op Google Alerts. Vorige week vertelde ik je nog dat ik op niveau 2 zat van het lokale gidsenprogramma van Google. Toen had ik iets meer dan 20 reviews gepost. Inmiddels zit ik op 55 reviews en dus heb ik niveau 3 bereikt. Van Google ontving ik de onderstaande mail. Gefeliciteerd, u heeft niveau 3 bereikt. Omdat u uw 50ste review op Google hebt geschreven, bent u nu een lokale gidsniveau 3. U kunt nog steeds profiteren van alle voordelen van niveau 1 en 2, zoals u aanmelde als betrouwbare tester van Google-producten en Google-functies, voordat deze openbaar worden gebracht. Bovendien profiteert u van aanvullende voordelen van lokale gidsniveau 3. U krijgt een badge in de Google Maps app, waaraan iedereen kan zien dat u lokale gids bent. U kunt lid worden van onze besloten Google Plus community. In bepaalde steden kunt u worden uitgenodigd voor exclusieve evenementen. U kunt moderator worden van Google Plus communities voor lokale gidsen. Schrijf reviews om een lokale gidsniveau 4 te worden en te profiteren van nog meer voordelen. Bedankt dat u lid bent van onze community. We hopen dat u deze prestatie met uw vrienden deelt. Dus die deel ik dan ook weer. Ik zie alleen op dit moment nog nergens de badge die je als lokale gidsniveau 3 bij je naam vermeld krijgt. Ik denk dat dat komt doordat Google de badges nog aan het uitrollen is. Zo schijnt de Google Maps app voor Android bijvoorbeeld dus al wel de badges te vertonen, maar die voor iOS nog niet. Dus in Google Maps op mijn iPhone zie ik sowieso nog geen badges. Ook niet bij de mensen waarvan ik weet dat ze niveau 3 of 4 zijn. Maar goed, voordat ik niveau 4 bereik, moet ik nog wel wat recensies posten. Nog zo'n 145 om precies te zijn. Ik wil je trouwens laten weten dat het beta-testen klopt. Ik mag niet in detail treden, maar ik ontving gisteravond voor het eerste mailtje... om een nieuw product, dat nog in beta-status is, uit te proberen. Vanmiddag zit ik in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar is de zogenaamde F5-sessie die wordt georganiseerd door Lubbers en de Jong. Het onderwerp van deze sessie is online reputatiemanagement. Volgens de aankondiging op internet komen de volgende sprekers een verhaal houden. Guido Berens, hij is assistent-professor aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit... Guido plaatst online reputatiemanagement in een wetenschappelijk perspectief en geeft antwoord op de vraag hoe open moet je als bedrijf zijn? De tweede spreker, Joost Galema, is manager external affairs van Vodafone. Joost laat zien wat Vodafones visie op reputatiemanagement is. En de derde spreker is Rob Wijnberg. Hij is oprichter en hoofdredacteur van De Correspondent. Rob vertelt over de beweegredenen achter dit vernieuwende journalistieke platform. De correspondent wil het begrip actualiteit herdefiniëren. Ik ben benieuwd wat ik kan verwachten. Als je de gastenlijst bekijkt, zie je een uiteenlopend publiek. Wat velen van hen wel gemeenschappelijk is, is de functie. In de meeste functieomschrijvingen zie je woorden als communicatie, PR en marketing. Om wat namen te geven van bedrijven waar de gasten zoal vandaan komen, ik zie bijvoorbeeld Vodafone, Salesforce, Automatisering Gids, Dell, KPN, UNICEF, HP, BT en andere bekende bedrijfsnamen. In de podcast van volgende week kom ik hierop terug. Eerder deze week ontving ik van twee bedrijven die ik help met het hoger opkomen in de zoekresultaten... een typisch gevalletje van misleiding en fraude. De eerste kwam van Joris Fotografie uit Leiden. Hij stuurde mij de volgende mail. Ik kreeg net een telefoontje van onlinebedrijvenzoeker.nl. Of ik mijn vermelding wilde verlengen aan 385 euro. Stond blijkbaar al een jaar vermeld. Nooit contact gehad met deze mensen, geen bevestiging, geen post, niks. Toch maar duidelijk gemaakt dat er serieus iets niet klopt in hun administratie. Tjongjong, ongelooflijk dat bedrijven dit nog steeds proberen. En zal ik je wat vertellen? Ze komen er vaak ook nog mee weg. Er zijn altijd wel ondernemers die erin trappen en bereid zijn te betalen voor dit soort wildwestpraktijken. Als je door dit soort bedrijven wordt gebeld, is bijna stevast het verhaal dat het ontzettend helpt bij je ranking in Google, dat hun pagina's goed scoren in de zoekmachines en dat ze partners zijn van Google en dergelijke. Maar ik heb eens een kijkje genomen op de site onlinebedrijvenzoeken.nl en gezocht op fotograaf Leiden. Toen zag ik onder andere het scherm zoals ik dat in de show notes op wwwreputatiecoachingnl slash 117 heb opgenomen. Wat valt jou als eerste op? Zie je die fout rechtsboven? Wat klungelig! Daar staat de tekst. Welk bedrijf u ook zoekt, hier vindt u hem gegarandeerd. En dan is vind, geschreven, zonder t. Ik vind het echt onvoorstelbaar dat bedrijven dit soort fouten maken op hun websites. Het is tevens een signaal voor de kwaliteit en professionaliteit van een dergelijke site. Dit moet je toch voldoende zeggen? Oké, okay, vergeef de knullige spelfout. Als het bedrijf pretendeert dat je alle bedrijven die je zoekt... gegarandeerd op deze site kunt vinden... hoe komt het dan dat het zoeken zo moeizaam gaat? Op de zoekterm fotograaf Leiden vond ik slechts één fotograaf. Maar al die fotografen doen naar fotografie. Grappig genoeg heeft de zoekterm fotografie Leiden... maar liefst vijf vermeldingen van fotografen in Leiden. En dat terwijl er toch echt veel meer fotografen in Leiden zijn. Maar waarschijnlijk worden alleen bedrijven die gegarandeerd... 385 euro per jaar betalen ook gegarandeerd, vertoont, als je erop zoekt met de juiste zoekterm. Ik dacht handig te zijn en te gaan zoeken via de rubrieken op de site. Zo zag ik de rubriek fotografie-algemeen. Maar toen ik daarop klikte, kreeg ik een lijst waarin onder andere een audiozaak, een juwelier, een restaurant, een legerdump, een lijstenmakerij, een antiquariaat in voorkwamen, maar weer geen fotografen. Dus dat je gegarandeerd het bedrijf vindt wat je zoekt... Dat maakt onlinebedrijvenzoeker.nl niet waar, ondanks de leus in hun banner die je dit wel belooft. Mijn advies is bijna nooit geld te betalen voor je basisbedrijfsvermeldingen. Een gewone vermelding van je bedrijf met de bedrijfsnaam, het adres, de postcode, plaats en telefoonnummer moet gratis zijn, vind ik. Indien een website of directory je extra wil laten betalen als je meer wilt, ja, dat vind ik vanzelfsprekend. Dat is ook het meest gehanteerde model voor de betere directory in sites. Het tweede fraudegeval van deze week kwam van... .nl De jeugdandarts in Beuningen ontving een factuur van .nl-domeinhoost voor een bedrag van 98,80 euro, inclusief btw. Het bijzondere is dat de jeugdstandarts haar domein bij een heel ander bedrijf heeft geregistreerd. De factuur heb ik trouwens opgenomen in de show notes. Op de factuur stond een 0900-nummer vermeld. Dat schrikt vaak mensen af omdat men bang is dat het een erg duur nummer is. Maar ik liep er niet afschrikken. Ik had wel een paar vragen paraat. Zoals... Ja, ik ontvang een factuur van 98,80 euro voor de domeinregistratieperiode 2015-2016. Kunt u mij vertellen over welke domeinen het gaat, want we hebben er zoveel. Of wat dacht je van? Oh, en het viel me op dat u wel BTW in rekening brengt, maar geen BTW-nummer heeft vermeld. Kunt u dat nog even geven voor mijn administratie? Of, oh, dan heb ik nog een laatste vraag. U gaat over .nl domeinnamen en u bent gevestigd in in Amsterdam. Waarom heeft u een Spaans bankrekeningnummer? Maar helaas was het vermelde 0900-nummer niet in gebruik. Dat waren de eerste zaken die me opvielen. Maar het grappigste vond ik dat, hoewel het een domeinhostingbedrijf pretendeert te zijn... op de factuur geen URL van een website staat vermeld. Wel staat er een e-mailadres op het domein nldomeinhoost.nl vermeld. Als ik de bijbehorende website zoek, krijg ik in Safari de foutmelding. Safari kan de server niet vinden... Safari kan de pagina www.nldomeinhoost.nl niet openen... omdat de server www.nldomeinhoost.nl onvindbaar is. Ik raad het mensen ook altijd aan om een domeinnaam even te controleren. Zo kun je .nl domeinnamen controleren op de website van de SIDN... de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Als je daar nldomeinhoost.nl in toetst... dan kun je lezen dat de domeinnaam is geblokkeerd vanwege spam en abuse. Deze paar simpele signalen zet je toch wel aan het de denken. Toch? Mocht je dit allemaal niet hebben gedaan, maar als je alleen de voeten van de factuur aandachtig leest, dan valt je wel iets anders op. Zo leest de voeten moeilijk vanwege ontbrekende spaties en is het taalgebruik klungelig en gekunsteld om het officieel te laten lijken. Ik zal je de voeten even voorlezen. In de show notes heb ik de tekst letterlijk gekopieerd en geplakt, inclusief de ontbrekende spaties. Kijk het maar eens na op www.reputatiecoaching.nl Graag willen wij u informeren dat u in de toekomst onze factuur uitsluitend digitaal gaat ontvangen. Zowel voor als na ontvangst van uw betaling is het altijd nog mogelijk om binnen enkele dagen onder vermelding van uw betalingskenmerk, schuine streep factuurnummer, uw bedrijfsgegevens te wijzigen. Dit kan door de gewijzigde gegevens per mail aan ons te verstrekken. Op grond van de aan ons op basis van het bovenstaande verleende opdracht, welke als factureringsgrondslag dient, leveren wij u de navolgende dienst: het registreren van de .mobi domeinextensie gekoppeld aan uw huidige .nl domeinnaam. Die u akkoord gaat met het bovenstaande, is uw domeinregistratie geldig van de termijn zoals hierboven beschreven. Let op, dit is een aanbieding en geen factuur. Betaling van deze aanbieding wordt beschouwd als een opdrachtbevestiging. Mocht tijdige betaling uitblijven, vervalt onze dienstverlening en verblijft de domeinextensie opkoopbaar voor derden. Daaruit blijkt dus wat het bedrijf biedt. Het registreren van de .mobi domeinnaam en die doorlussen naar je eigen .nl domein. Oh, is het je opgevallen in die kleine lettertjes? Ik zal het nog even aanhalen. Dit is een aanbieding en geen factuur. Betaling van deze aanbieding wordt beschouwd als opdrachtbevestiging. Het is dus helemaal geen factuur. Ik hoop dat ik hiermee een paar nuttige handvatten heb gegeven... waarmee jij in de toekomst dit soort spookfacturen snel daadwerkelijk als zodanig kunt herkennen... en je dus niet in dit soort frauduleuze praktijken trapt. Sinds een paar dagen biedt Google je in Google Plus Mijn Bedrijf... de mogelijkheid om foto's te uploaden in diverse categorieën. Als je inlogt op je zakelijke Google Plus pagina... zie je opeens een nieuwe button in de header staan. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl... heb ik daar een afbeelding van opgenomen. Daar heb je nu zes categorieën waaronder je foto's kunt toevoegen. Deze categorieën zijn identiteitsfoto's... zoals profiel, logo en omslag. Foto's van interieur voor het laten zien van de sfeer... en inrichting van je bedrijf. Foto's van de buitenkant, dat helpt om je klanten... je bedrijf te laten herkennen wanneer ze uit verschillende richtingen naderen. Foto's van mensen aan het werk... Die helpen klanten snel een beeld te krijgen van het soort werk dat je doet. En teamfoto's voor het tonen van de meer persoonlijke kant van je bedrijf. En de zesde categorie extra foto's voor het tonen van unieke en interessante aspecten van je bedrijf die niet in een van de andere fotocategorieën passen. Ik moest er gisteravond natuurlijk meteen mee aan de slag en ben begonnen om voor Wijsman en tandartsen in Apeldoorn foto's te uploaden en in te delen volgens de nieuwe categorieën. Als je gaat kijken op de Google Plus pagina vind je de foto's vervolgens terug in het album Plakboekfoto's. Zo heet het tenminste in het albumoverzicht. Maar als je erop klikt, dan zie je als titel verschijnen businessfoto's. Daar vind je dus alle foto's die je volgens een nieuwe indeling uploadt. Het enige wat ik verder nog heb ontdekt is dat als je op de drie puntjes rechts in het kader van de identiteitsfoto's klikt, je kunt kiezen welke afbeelding als eerste moet worden weergegeven op Google Maps en Google Zoeken. Daarbij kun je kiezen uit de profielfoto, het logo of het omslag. Voor wijsman en kostenstandaard heb ik gekozen voor het logo. Verder is het natuurlijk de vraag wat Google hiermee gaat doen, waarvoor ze de foto's gaan gebruiken. Vooralsnog wordt er op dit moment door Google niets speciaals meegedaan voor bezoekers van de Google Plus pagina van het bedrijf. Ik houd het in de gaten en als ik in de nabije toekomst er iets opvallends mee zie gebeuren, dan laat ik het je meteen weten. Google waarschuwt al niet voor niets dat je je website moet optimaliseren voor gebruikerservaring. Het begon met het apart tonen van sites die Flash bevatten. Sinds een tijd hebben we daar nu de extra aanduiding voor mobiel bij. Deze grijze tekst geeft aan dat de getoonde site geschikt is voor mobiele apparaten. Het zat er al lange tijd aan te komen. Sinds 2010 maakt Google gebruik van PageSpeed voor het rankingalgoritme. In welke mate? Dat weet natuurlijk alleen Google. Google gaat nu een stapje verder en waarschuwt je zelfs met een rode tekst als websites traag zijn. In de zoekresultaten in de Verenigde Staten zijn deze tests opgedoken. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl 117 heb ik een screenshot hiervan opgenomen. Al zou de weging van de laadtijd van een pagina nog op nul staan in het rankingalgoritme... dan is dit duidelijk een signaal voor gebruikers om weg te blijven van de desbetreffende website omdat die traag is. Wauw. Dit zal duidelijk minder bezoekers opleveren, ook al sta je hoog in de zoekresultaten. Begin dus alvast met het meten en verbeteren van de laadtijd van je pagina's. Toevallig heb ik daar een tijdje geleden in podcast 114 twee instructievideo's voor gepubliceerd. Kijk die nog maar eens terug... Ik heb een video van het meten van de laatheid van je website met Pingdom. En een video van het meten van de laatheid van je website met Google PageSpeed Insights. Ik zal beginnen met de tweede en de adviezen gaan implementeren die Google je geeft. De kans is echter groot dat je daar zelf niet uitkomt. In dat geval raad ik je aan contact op te nemen met je webbouwer. En met dit nieuwtje, hoe Google aan het testen is voor het weergeven van trage sites in de mobiele zoekresultaten, kom ik dan weer aan het einde van deze podcast.